Bij de gevechten tussen Thailand en Cambodja zijn tenminste elf doden gevallen. Tien burgers kwamen om en een militair. De landen begonnen vanmorgen op elkaar te schieten. Ze geven daar elkaar de schuld van. Ze hebben al een tijdje ruzie over een grensregio. En vanmorgen sloeg de vlam in de pan. En ze zijn nog niet klaar, vertelt correspondent Mustafa Magadi. Cambodja die zet uh, op vrachtwagens gemonteerde raketwerpers in... waarmee ze onder meer een ziekenhuis en een tankstation hebben beschoten. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Thailand die heeft F-16's ingezet om Cambodja... De Cambodjaanse regimenten aan te vallen, die zijn weer terug op de basis, maar de spanning is nog altijd aanwezig. Volgens het Thaise leger openden Cambodjaanse troepen het vuur vlakbij een tempel. In het oosten van Rusland is een vliegtuig neergestort. Niemand heeft die crash overleefd. Aan boord zaten 43 passagiers en 6 bemanningsleden. Hoe het toestel kon neerstorten is nog onduidelijk. Eerder vanmorgen verdween het vliegtuig opeens van de radar. De NS wil een proef gaan uitvoeren waarbij 75 medewerkers een wapenstok mogen gebruiken. Veel personeel ziet dat wel zitten. De wapenstokken kunnen agressieve mensen op afstand houden. Maar ze stralen ook gelijk iets uit, zegt deze NS-medewerker. Want uh, tegenwoordig, de mensen die kijken naar waar ze als een buiten van de dan aan komt lopen berekenen berekeningen bekijken wat je bij, nou zien bij ons alleen dat een handboeien hebben. Als een politieagent aankomt, lopen, zien zij hij heeft een thees, dit moet wapenstof, dit een pistool, dit moet pepspray. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En het Tour Peloton krijgt vanmiddag flink wat voor zijn kiezen. De renners moeten drie hoge Alpenbergen over. En het is voor Vinkegaard van de Nederlandse Visma Ploeg... een van de laatste kansen om gele truidrager Bogadjar aan te vallen. Denkt wieleranalist Stef Clement. Het gaat regenen, het wordt koud. Dus het wordt waarschijnlijk echt een epische onderneming. En ja, als je dan vanaf het begin af aan met je ploeg... zoals Visma Leasebike natuurlijk in het verleden ook al heeft gedaan... erin durft te vliegen... Dan zou je het misschien Taddee nog wel eens moeilijk kunnen maken. En dat is misschien waar alle neutrale wielervolgers toch op hopen. Hè, dat we nog een beetje vuurwerk, dat ze nog een beetje spanning krijgen. Het peloton vertrekt straks rond kwart over twaalf. Heb ik het weer voor je vanuit het noorden steeds meer bewolking. Het blijft wel bijna overal droog. Alleen op de Wadden een spatje regen en het wordt 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Het is er van de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaarden en Hoofddorp-Zuid... 8 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. Op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaagdorp en het Burgerveen... 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. I can't do nothing with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 again